8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur vanavond. Komen er opnieuw medailles uit het Olympische zwembad? Ranomi, Krommewi Jojo en Marleen Veldhuis. Zometeen in actie op de 50 meter vrij. En niet te vergeten na 9 de 4 keer 100 meter wissel bij de mannen en de vrouwen met Nederlandse deelnemers. Eerst het NOS Nieuws, Raymond Seré. Het lukt nog nauwelijks om schadevergoedingen voor slachtoffers van gewelds en zedenmisdrijven op de daders te verhalen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens de zender is het vooral de samenleving die opdraait voor de kosten. Een slachtoffer dat van de rechter een schadevergoeding toegekend heeft gekregen, krijgt sinds begin vorig jaar sowieso geld. Als de dader binnen acht maanden niet heeft betaald, keert het Centraal Justitieel Incasso Bureau het geld uit. Daarna wordt geprobeerd het geld te verhalen, maar dat gaat dus moeizaam, vooral in oudere zaken. De farmaceutische industrie moet minder te zeggen krijgen over de prijzen voor geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Dat schrijft het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam aan minister Schippers. Er zou een onafhankelijke Europese instantie moeten komen die over de prijzen van zulke medicijnen gaat en die de effecten van die middelen onderzoekt. Artsen kunnen dan beter bepalen of een patiënt een bepaald middel voorgeschreven moet krijgen, zegt het AMC. En die oproep wordt gesteund door het Erasmus MC in Rotterdam. Voor de kust van Nigeria zijn doden gevallen bij aanvallen op twee schepen. Twee Nigeriaanse veiligheidsmedewerkers zijn gedood, twee anderen raakten gewond. De schepen zijn van Sea Trucks Group. Aanvankelijk werd gemeld dat dat een Nederlands bedrijf is, maar dat blijkt niet zo te zijn. De schepen varen niet onder Nederlandse vlag en er zijn ook geen Nederlanders aan boord. Bij de aanval zijn vier bemanningsleden ontvoerd en die komen allemaal uit Azië. Op de Kanaalparade in Amsterdam zijn meer mensen afgekomen dan de afgelopen jaren, zegt de politie. Hoeveel bezoekers er precies waren is nog niet bekend. Volgens de politie heerste er een gemoedelijke, vrolijke sfeer. Vele honderden homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders deden mee aan de botenparade. De Kanaalparade is onderdeel van de Gay Pride in Amsterdam, die tot en met morgen duurt. En Lisa Westerhoff en Lopke Berghout zijn op de tweede dag van het Olympisch zeiltoernooi in de 470-klasse opgeklommen naar de derde plaats. Westerhof en Berghout hebben nu 19 punten. Nieuw-Zeeland leidt met 15 punten, gevolgd door een Britse boot met 17 punten. Dan het weer, vooral in het Noordoosten. Nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgenochtend een aantal buien in de kustprovincies. En in de middag overal buien met kans op onweer. Het wordt morgen ongeveer 23 graden.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 Home again. Home again, Michael Kibanuka. Ontdek zijn album Home again. Vol prachtige tijdloze soul. Home again van Michael Kibanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Rond half negen de 50 meter vrij bij de vrouwen. Met kans op medailles voor Krommelwit Jojo en Veldhuis. Erben Wennemars was bij de sprinters. Maar eerst staatssecretaris Fred Thewe. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. We hoort het in het nieuws. Justitie lijkt met de rekening te blijven zitten... bij een nieuwe uitbetalingsregeling binnen het strafsysteem. Sinds vorig jaar schiet justitie namelijk de schadevergoeding voor... aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Maar van de 10 miljoen die sindsdien is uitgekeerd is nog maar 600.000 euro verhaald op de daders. Staatssecretaris Fred Even van Veiligheid en Justitie, goedenavond. Goedenavond. Waar is de rest van dat geld? Nou ja, kijk, laat, laat helder zijn. Dus vanaf 1 september hebben we zeg maar 3,2 miljoen uitgekeerd <coughs> als het gaat om strafbare feiten vanaf 1 januari 2011. En daarvan hebben we 330.000 euro kunnen verhalen op daders. En 70.000 euro is definitief niet te verhalen. En we zijn met 2,8 miljoen nog bezig. Daarnaast is het zo dat we in de afgelopen 10 jaar... dus ik heb die regeling ook van toepassing verklaard... terugwerkende kracht tot 96, omdat we het... ...onbillig vonden dat die slachtoffers niets kregen. En daar is het moeilijker natuurlijk, want daar is het een meer tijdverloop geweest. Maar ook daar is het CEB, het Centraal Justitieel Incassebureau, nog druk bezig. moet niet vergeten, we zijn per 11 maanden bezig. Dat betekent dat de mensen die, die daar ervaring mee hebben. die, die, die zijn er eigenlijk net met die klus bezig. Ja. En we hebben 40 jaar de tijd om dat op die daders te verhalen. Dus we hebben ook nog even, we hebben nog even werk. U ziet het wel goed komen. Nou ja, als je elf maanden bezig bent met zo'n voorschotregeling... dan denk ik dat je je zegeningen moet tellen... dat slachtoffers die nu een schadevergoeding krijgen van de rechter... die krijgen dat, daar dat geld ook op hun rekening. Dus de slachtoffers worden er niet te dupe van. En geven het Rijk nou even de tijd, iets langer dan elf maanden... om de rekening op te maken. En dat is eigenlijk wat ik zeg. Heeft u de daders allemaal wel scherp in beeld? Weet u bij wie u moet zijn? Ja, we weten precies bij wie we moeten zijn. Dus van die 2500 uitkeringen die we hebben gedaan vanaf... 1 september en die 4.000 met terugwerkende kracht, weten we precies wie de daders zijn. En Dat betekent dat er mensen zijn die soms op dit moment kale kip zijn, maar dat betekent niet dat ze de komende 30 jaar dat ook zullen zijn. En sommige mensen zijn wel in bonus, maar die hebben hun geld of hun vermogen ergens anders, dus dat is wat ingewikkelder. Maar er wordt druk aan gewerkt. En eigenlijk pas 11 maanden, dat is wat ik zeg. Ja. Wat is ook weer het idee achter deze regeling? Waarom doet u dit? Nou, het idee achter deze regeling is dat mensen niet twee keer slachtoffer worden van, een, van criminaliteit. Je hebt vaak al een mishandeling of een, een overval meegemaakt als slachtoffer. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Dan krijg je een schadevergoeding van de rechter toegewezen. En dan zie je elke maand soms 5 euro binnenkomen of 25 euro per maand van de dader. Wat we nu hebben gezegd is, nou, met dat soort misdrijven, gewelds- en zedenmisdrijven, betalen we die schadevergoeding in één keer. En dan gaan we als overheid gaan we dat verhalen op die daders. En wij hebben een lange adem, de overheid heeft een lange adem, dus... Dat geld gaat echt binnenkomen. Ja, in dit geval is het dus een adem van ongeveer 40 jaar. Dat is een adem van 40 jaar. Ja. Moet men dat realiseren daders zich niet altijd. Maar 10 jaar later kan de situatie heel anders zijn. En dan is het soms wel mogelijk om loonbeslag te leggen. Ja, hoe, hoe zeker bent u ervan dat die 10 miljoen die nu uh, uh, moet worden verhaald ook echt helemaal terugkomt? Nou, als het helemaal terugkomt, daar ben je natuurlijk nooit helemaal zeker van. Maar dat is inderdaad de keus die we gemaakt hebben als wetgever. Dat we hebben gezegd: mensen moeten bij dit soort misdrijven zeker niet twee keer slachtoffer worden van het licht. En uh, eerst, eerst de ingrijpende gebeurtenissen en dan ook het geld om is te krijgen. Uh, ik, ik verwacht dat tot 70 tot 80% procent terug gaat komen binnen tussen nu en vijf jaar, van dat geld wat we inmiddels hebben uitgekeerd. En uh, ja, we, we zullen ongetwijfeld zal er een bedrag oninbaar blijken te zijn. Maar Waar gaat u natuurlijk nog steeds handiger erin om dat geld terug te krijgen. Van, van, van wat voor oninbaar bedrag gaat u dan uit? Ja, ik, ik, ik denk dat dat altijd een bepaald percentage zal zijn wat niet te innen zal zijn. Maar dat is niet de percentage waar we nu op 11 maanden van op zitten. Hè. We zitten nu op 80% niet terugkrijgen en 20% wel. En nou, dat moet andersom worden. 80% wel op de daders en 20% misschien oninbaar. Ja, want dat bedrag dat nu 10 miljoen is, dat wordt alleen maar groter natuurlijk. Want er komen alleen maar nieuwe zaken bij. Zeker, maar het bedrag dat we gaan verhalen op daders wordt ook alleen maar groter. Dus uh, dat gaat twee kanten op. Helder. Dank u wel. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie. Geen stunt voor de tafeltennisvrouwen vandaag. Topfavoriet China bleek in de kwartfinale echt een onneembare horde. Het werd 3-0. Theo Plachiar, in gesprek nu met Elena Timina. Elena, was dit nou jouw, echt jouw allerlaatste internationale optreden? Ja. Ja, zeker. En dan verlies je van... Uh... Hele sterke Chinees. En verlies ik van uh, nummer 1 en nummer 3 van de wereld. Ja, wat dit betreft ja, het is een ja, droomfinale, kan ik wel zeggen. Maar aan de andere kant, als je ziet uh, wat de scores waren in elke game, bij elke wedstrijd. En uh, het zijn allemaal 11, 8, 11, 9. En uh, ja, het Chinese team is duidelijk de beste hier. Dus uh, ja, ik heb zo'n vermoeden dat uh, ja, met andere loten konden wij echt voor medailles perfecten. Maar dit is toch wel een mooie partij voor in je plakboek? Ja, ik heb hem niet hoor. Ik heb die boek niet, maar uh, wij wilden medailles. Echt. Op dit moment zijn we gewoon echt uh, ja, teleurgesteld. En, uh, ja. Ja, we, wij hadden zo'n idee dat wij, uh, ja, wat, ja, wat wij wat meer konden verdienen. Ja. Ja. Je verliest, je komt ja. niet verder met het team naar de halve finale. Nee. Maar ik mag jou wel feliciteren, want uh, ja. je wordt per 1 november nieuwe, de nieuwe bondscoach bij de vrouwen. Ja, dat is wel waar. Dus bij deze kan ik wel... Uh, yeah, nu mag ik het wel vertellen. Ja, ik was altijd in overleg met een bond. En, uh, ja, wij wisten altijd dat uh, onze bondscoach Jan Zabin, uh, gaat terug naar Duitsland en, uh, ja, Toen leek wel bond dat ik de uh, ja, beste kandidaat ben. En, uh, yeah, die ambitie had ik al lang eerlijk gezegd. Ja, het uh, nou, zal wel heel moeilijk zijn. Het is een droombaan. Maar uh, ja, na die successen van ons van de laatste vier, vijf jaar, uh, ik kan uh, denk ik... Uh, ja, het wordt wel moeilijk de eerste jaren. Ga je dingen veranderen? Weet je dat al? Ja, zeker veranderen. Ik uh, heb heel veel geleerd in de laatste vier jaren uh, met uh, Chen Zibin. Ik, uh, ja, ik, uh, voor de eerste keer kwam een in uh, uh, aanraking met een uh, Chinese bondscoach. En uh, voor mij persoonlijk het was zwaar, waren het de vier zwaarste jaren van mijn leven. En waarschijnlijk de sle slechtste mogelijke jaren om uh, mijn carrière af te maken. Uh, maar ik heb nooit uh, iemand ontmoet die zo sterk technisch is. Die is weer uh, Ja, hij is sterk. Hij is gewoon iemand die... Uh, ja, hij ziet dingen die anderen niet zien en hij kan super goede spelers beter maken. Dus dat hoop ik van hem te leren. Maar aan de andere kant... Uh, onder hem heb ik wel geleerd dat sociale deel van... Uh, Bonscoach te zijn is uh, ook super belangrijk. Dus ik uh, ga absoluut op andere manier doen. Maar nog een keer, zeker met zo'n spel als Legion Li en Lijao, dat zal heel moeilijk zijn om uh, ja, nog in uh, te voegen wat Zibin heeft met hun gedaan. Dus ik ga wel concentreren op de jongere spelers. En ik wil gewoon een hele grote groep maken uh, met de uh, ja, gezonde concurrentie daarin. En, uh, nog een keer, ik kom uit de voormalige Sovjet-Unie. En uh, mijn mentaliteit is uh, heel erg anders. Uh, iedereen zegt: tafeltennis is super en individueel sport. Ik geloof heilig dat oud, goede groep, komen betere spelers De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Little things that you do make me glad. I'm in love with things that you say. Make me glad That I feel this way The way you smile The way you hold my hand And when I'm down You always understand You know I love those little things In my ear That you say When there's no one here Little things That you do Let me know That your love is true When we walk You like to hold my hand And when we talk You tell me I'm your man make me glad that I feel this way. When we walk, you like to hold my hand. And when we talk, you tell me I'm En uh, een thing. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars. Op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, natuurlijk is hier ook vanavond weer onze ja. speciale verslaggever. Erben Wellemars. Erben, goedenavond. Goedenavond. Ja, je uh, hebt gisteren al een tipje van de sluier opgericht. Uh, gelicht moet ik zeggen. Je ging op zoek naar het sprintgevoel. in de ja. Nederlandse Atletiekploeg. Ja, daar ben ik al geweest. Wat heb je ervoor gedaan? Nou, ik heb wel volgens mij een paar dingen gedaan die niet helemaal mochten. Want ik ben namelijk op de warm-up lane geweest van het, uh, van het atletiekveld. Je moet, je moet je voorstellen, je hebt daar het grote Olympische stadion... daar in de grote arena, maar die atleten kunnen daar niet de warming-up doen. Dus er ligt er naast het, het Olympische stadion ligt er nog een complete atletiekbaan. En daar mogen eigenlijk alleen de, de, de atleten komen. Maar goed, ik ken een aantal mensen en ik ken onder andere ook Troy Douglas. Troy Douglas is de coach van het, van het Estavette-team en hij is ook de teammanager... dus hij moet eigenlijk ook Martina Grandi begeleiden. Hij is niet de, niet de coach van hem. De coach van Martina Grandi is, is, is Dennis Mitchell. Dat is ook een oud, oud sprinter, ook nog uh, Olympische medailles gewonnen. Maar hij moet hier wel gewoon alles regelen. Dus hij, hij heeft mij een beetje, een beetje meegenomen. Dus ik ben zo zo door alle bewaking heen gelopen. En toen was ik in één keer op het voor mij het heilige der heiligen... Want dat is gewoon de echte, daar voel je de echte sport. Daar loop je rond op zo'n atletiekbaan en daar zie je iedereen een beetje rondhangen. Iedereen doet zijn dingetje eigenlijk een beetje. Ze, ze doen een warming ze doen. ze doen teststandjes. Uh, is, is dat gecoördineerd? Moet je dan een baan reserveren of zo? Nee, nee, alles van? loopt daar gewoon door, door, door elkaar heen. Het is, uh, uh, uh, dat, is, dat is hartstikke fijn, maar wat er... Uh, het enige wat wel gecoördineerd is, je hebt daar dus uh, vlak voor je wedstrijd, een uur voor de wedstrijd, uh, wordt er gewoon omgeroepen van nou, uh, deze en deze, deze afstand moet nu naar, naar, naar de heatbox. Dan moet je naar een, naar een, naar een hok toe, naar een, naar een tent toe en dan moet je dus een uur van tevoren moet je je daar melden. En vandaar uh, moet je naar het, het, het Olympisch Stadion lopen. Dat is een best een behoorlijke wandeling nog. Dan hebben ze een enorme, uh, enorme brug gebouwd met een tentdoek eroverheen en er ligt er ligt, ligt ook helemaal een atletiekbaanvloer. Tot, tot aan een stadion. En dan moet je daar gezamenlijk moet je dan naar, de, naar, de, naar de atletiekbaan te lopen. Dan ben je in een stadion. Dan moet je nog een keer wachten. Dan hebben ze daar ook weer een extra warm-up warm, warm neer, neergelegd. Dus in een stadion. Een kleine, kleine stroom. In de katakombe ergens. Echt in de, ja. de katakombe. En daarna ga je, ga, je, ga, je, ga je meteen de arena in. En dan moet je meteen naar de stad toe lopen. En dan, je, ja, dan moet je meteen naar de lopen. Kom maar in die arena met 80.000 mensen ineens. Ja. Je denkt, ben je ja maar, ja, een uur van tevoren, zeg je? Ja, een uur van tevoren dus moet, toch, je, moet, nou, daar, moet bizar? Daar, daar al zijn. Ja, dat zeiden dus ook. Uh, uh, het is ook bizar, maar dat, dat zijn de Olympische Spelen. Extra, alles duurt lang, alles, alles te nemen. Geen enkel risico dat, dat er iemand te laat is. Dus uh, ja, je dan moet daar gewoon zijn. kan op je een uur lang zijn. je spieren warm houden. Nou, het is daar ook niet koud, hoor. Ik moet wel ja, zeggen, Nederland vandaag is, is, er een, is, is er een atleet... die is dus uh, niet gestart, ook omdat hij zich niet uh, ingetekend heeft. Dus uh, ja, je moet, wel, uh, je, moet, je, je moet het gewoon doen. Je moet er, moet er, er, er, er gewoon zijn. Ja. Het klinkt wel ja. als inchecken voor een, een vlucht. Ja, ja. ja, nou, eigenlijk... Voor eigenlijk, Bolt is dat ook zo... Uh... Ja, dus, maar, maar het is wel leuk, dat <laughs> iedereen op die atletiekbaan... Dat, die, die, die, die, die, al die atleten willen niks liever dan eigenlijk de hele dag op die atletiekbaan hangen. Dan doen ze even dingen. Wat ze doen doen ze super goed. Maar daarnaast rusten ze, rusten ze uit. En ze willen gewoon ja, op, de, op die baan zijn. En dat is zo mooi als, als je daar rondloopt. Want dan zie je dus een Justin Ketlin daar rondlopen. Dan zie je jus Bolt daar rondlopen. Dan zie je uh, Blake rondlopen. Ze zitten op, allemaal, de een loopt een beetje te imponeren. De andere die, die slent het daar, daar, daar een beetje rot. En al die coaches die hangen daar ook omheen. Dat zijn ook allemaal oud-atleten. Dus er loopt ook een, ook een coach bij. De, want ik ben er samen met Troy geweest. En Troy stelde mij aan iedereen voor. En zei van, dat is de best geklede coach die er rondloopt Die man die komt dus nooit in het trainingspak. Die komt altijd strak in het pak. Altijd. En dat, maar dat is ook zo. anders zijn een image. En dat hoort er ook, hoort er ook allemaal bij. En dat, is, dat vind ik echt prachtig. Ik vind het is het prachtig. een eigen wereld eigenlijk. Het is helemaal een eigen wereld in eigen wereld. Maar het is ook een beetje jouw wereld natuurlijk. Nou, als het echt om sprinten gaat wel ja. En dan zie je ook wel... Uh, dat daar ook wel de echte... Uh, de, de, de sprinters die hangen, die, die hangen daar ook gewoon het meeste rond. Er is ook nog een andere atletiekbaan. Die is eigenlijk verder weg. En daar zul je ook wel meer de... Uh, daar worden ook echte trainingen uitgevoerd. Hè? Daar, daar, daar, daar gaan die lange afstandlopers die gewoon hun rondjes moeten lopen. Die denken, hey, zo'n warm, warm upleen, dat is eigenlijk gewoon te druk voor mij. Ik ga daarheen, ik ga daar gewoon een beetje saai mijn rondjes lopen. Ja. Maar die sprinters die willen gewoon dicht bij die arena zijn. Die willen daar dichtbij zijn en die willen daar een beetje poseren. Die willen daar een dingetje doen. Ja. Het is één grote, grote, grote, grote familie en ik ben met hem meegegaan. Women's 100 meters, round one, heat two. To the call room, please. Four metres 2 deuxième série. Our premier appel. Sylvain play. Idris. Good afternoon, sir. Most powerful black man in Germany. I don't know you. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you opt to win? It doesn't matter. Justin Catlin. Usain Bolt. Zeg allemaal, hey Troy. Ja, maar ik ben een coach. Ja, ik ben geen vijand van hun En ik ken alle die jongens, ik ken hun trainers persoonlijk. Ja, ik ben Troy de coach. En die jongens van mijn ploeg kent een paar van de gasten. Maar ze kijken wel tegen een ze en zeggen, hoi, hoe is het? Maar ja, die jongens zijn echt geen threat van Usain Bolt of een cat. Maar Trani wel? Martina wel. Ja, die, die, Martine, die, die, die, die Martine is een grote threat de gast. En uh, dat weet ze. En, uh, ze, ze. Ze hebben ook gezien wat Martine heeft gedaan uh, bij die EK. Niet alleen voor zijnzelf maar ook met deze vette ploeg. Ja. So, uh, die jongens zijn best wel uh, tevreden met wat Martine heeft gedaan. Dat so, zie je ook. Zij omhelst hem, omdat uh, je gewoon iets moois hebt uh, met, met je ploeg uh, gedaan. En ook met jezelf. Dat so, is wel fantastisch om te zien. Voel je zo'n relaxte sfeer? Wat is dat toch bij die atletiek? Uh, we zijn relaxed, maar dit is een stilte voor de storm. Vandaag is het ontspannend, maar ik denk dat we morgen en overmorgen... wordt ik best wel stress voor hier. Dan uh, ga je echt een wedstrijd zien. Dit is eigenlijk de mooiste plek hè, van het hele stadion. Dit is de, de mooiste plek. Je ziet uh, de toekomst Olympisch kampioen. En, uh, ja, je kan het meteen zien wat gaat gebeuren. Dit is dus de warming-up baan. En hier, hier ga jij dus de komende week verblijven. Ja, dit is mijn, uh, mijn nieuwe huis. Jammer is geen tent hier. <laughs> maar ja, hier ben ik voor de komende twee, anderhalf weken... Uh, met, met, met mijn atleten en uh, met Serenity Martina en de vier keer honderd meter jongens. Ja. Het is een mooiste plekje apart voor, voor mij. Weet ja? je. Ik, ik vind dit... Uh, ja, ik, uh, ik, ik... Dit is mijn jaar nu, weet je. Mijn jaar is compleet. Weet je. Het uh, is echt compleet. En hey, die gasten, zijn ze hier echt aan het trainen... of zijn ze hier ook gewoon aan het kijken naar Bolt en naar Blake en naar... Uh, uh, Noem ze maar op, ze lopen hier allemaal rond. Nou, vandaag is uh, voor de jongens een uh, kijkdagje. Kom even, uh, even ruiken deze baan. Omdat uh, ik heb besloten dat we moeten hier moeten trainen. Uh, omdat ik moet ook morgenochtend hier met moet. Zo, so, ik laat de jongens komen vanmiddag. Uh, ze treedt een dagje hier. Uh, we kan geen harde training doen. Maar ze komt gewoon even ruiken, het zweer, even proeven. Even kijken wat uh, doet de grote kerels. Yeah. En een uh, beetje gewoon het zweer het gewoon even proeven. Ik, ik liever dat de eerste twee dagen die gast gaat, uit uh, hun dag bij de derde dag heb ik gewoon een ploeg. Dus vandaag mag alles nog? Please, mag een feestje ervan vandaag. Maar dan, uh, vanaf morgen is het uh, back to business. Gaza. Maar je moet vanavond behandeld worden. Hè? Geen glap, hè? Ja, maar doe maar rustig, hè? Ja, rustig. En morgen kan je de spijkerzoon doen en dan kan je de baan even volgen. Ja. Vandaag is het ploenpio. Weet je, die, die, die elastic, gewoon woman-up die jij moet doen, die, die wil ik vandaag zien. Ja? Ik ben wel uh, benieuwd al aan de indruk van jou. Dus dat hoeft niet. Is niet ervan, val, nice, hoor. Roy? Doe ik. Ik ga Doe. denk ik maar sneller weg. Oké, okay, no worries. Ik ga die jongens gewoon even nu training geven. Uh, behalve Brian, hij heeft gewoon nu speciale aandacht nodig. Ik ga met hem aan de slag. Hij is nu in een glas aan het lopen. Goed luck. Yeah? Dankjewel. Ja, dankjewel. Erwin, voelde je je daar op een gegeven ogenblik niet een beetje opgelaten? Ja, ik was er heel grappig op gelaten. Ik ben daarna nou ook dacht van, want toen moesten we eigenlijk heel snel, heel snel weg, want ik mocht er absoluut niet komen. Hè. Dus ik, ik voelde me enkel, voelde me heel schuldig. En toen wilde ik weglopen en dacht van, nee, ik stop maar eventjes, ik ga hier op een bankje zitten. Alleen maar kijken. En ik zei, ik dacht van, ja, eventjes, even niet, even voor tien minuten, even rustig even, even, even zitten, helemaal stil. En, was, en de zon scheen. het was echt fantastisch. Ja. En vandaag, vandaag waren de 100 meters begonnen, hè. en dat was ook, ook heel leuk nog, want dan hebben ze het daar over, die, over die 100 meters. dan hebben ze het eerst over de eerste heats. daarna komen de halve finales en die finale. En de eerste heats, daar, daar lachen ze om. Daar lachen ze allemaal om. Dat, dat zijn dan de bullshit heats. Maar, maar, maar wie zijn ze? Nou, Justin Catlin, Martina. Oeh, oeh, oeh. Ja, die, die liepen allemaal rond. Je ziet dat ze niet voluit lopen vandaag. Nee, vandaag ja. was het echt eventjes doorheen. Bold liet ze hond uit, hoorde ik iemand zeggen. Juist, inderdaad. Maar zo, zo voelt het ook, ook echt voor de jongens. Maar die halve finale, dan gaan we echt meteen al een enorme spektakel doen. Ga je morgen doen, Herben? Nou, uh, Dorian van Rijzenbergen die, die gaat gewoon goud halen. En waarschijnlijk uh, gaat hij morgen zijn medaille al veilig stellen. Dus ik heb, uh, ik heb het uh, wilde plan om helemaal naar het, uh, naar zijde te gaan. Je en gaat op reis? Ik, ik ga op reis. Ja. Ja, ik hoop dat ik op tijd terug ben morgenavond. Uh, ja, dat hoop ik ook. <laughs> <laughs> is je <laughs> Tot morgen. Dank wel. Tot morgen. Goed, wij werken langzaam richting uh, half negen. De eerste finale van vanavond in het zwembad met de uh, Nederlandse deelname. Veldhuis en Kromenwit-Jojo natuurlijk in actie. Uh, tweede goud kan Ranomi Kromenwit-Jojo binnenhalen op de 50 meter vrij. En wij zijn er natuurlijk al van overtuigd dat ze gaan winnen. Maar er wordt ook massaal geld ingezet bij de boekmakers. lijn Willem Jansen van wettenopsport.com. Goedenavond, is er al veel gewet? Goedenavond. Ja, het is een aardigste keer. Uh, vooral nu de wedstrijd na, dat uh, lopen de internet wel aardig op, Jan. Ja, hoeveel? Ja, euh, laten we zeggen dat er uh, op het zwemmen in totaal wel enkele tienduizenden nou, euro's worden, worden ingezet. In, in het hele land. Ja, en, en hoeveel zou dat normaal voor. Wat is normaal voor, voor, voor zoiets? Nou, Als er geen Nederlanders meedoen, dan is het een stuk lager. Ja, wat is, wat is, ja dan, is, dan is het misschien 20% van, van, van, ah, van de ja. Oké, okay, dus nu uh, vijf keer zoveel als, uh, als normaal. Uh, ja, stel nou dat ik 1000 uh, euro inzet op een Renault Jojo. Wat, wat verdien ik dan vanavond? Ja, als ze wint, dan, uh, dan maak je 250 euro winst. Dus dat is niet heel veel. Maar ja, ze is uh, Tore ook favoriet. Uh, de kwaltering is 1,25. Dus dat wil zeggen dat boekmakers haar uh, 80% kans geven dat ze wint. Uh -huh. um, ja, dus, dus vandaar dat je, dat je return op je, op je inleg niet heel erg groot is. nee Zijn er ook mensen die uh, de andere kant op gokken? En denken ja, dat uh, baan 1 of uh, baan 7 uh, wint? Absoluut. Uh, er zijn ook mensen die... Uh... Kijk, dat komen we Joyo gaat winnen, dat, uh, daar is iedereen wel redelijk van overtuigd. Maar je kunt bijvoorbeeld bij Unibed uh, inzetten op uh, Menia, dat hier de top 3 eindigt. Je krijgt dan een quotering van 2.05. Um, dat is dan een stuk hoger natuurlijk dan de quotering voor uh, dat komen wie Jojo zal winnen. Mm -hmm. uh, waardoor je dus ook een aantrekkelijke return op je, op je inleg krijgt. Mm -hmm. uh, dus dat is voor, uh, voor een hoop mensen ook een interessante optie. Je kunt bijvoorbeeld ook Veldhuis uh, spelen voor in de top 3. Die staat op 1,75, dus die is iets meer van de 3. En um, als je echt risico wil nemen, hè, als je echt zin hebt om, uh, om een gokje te wagen... dan kun je ook Veldhuis uh, bijvoorbeeld pakken uh, voor de eindoverwinning En dan krijg je voor iedere euro die je inzet krijg je dan 9 terug. Hoe wordt het eigenlijk bepaald hoeveel je eventueel kan winnen? Het is in principe een kansberekening. Um, een boekmaker zegt, uh, we geven Chroma Wijjojo e 1,25. Uh, het varieert een beetje wat je kunt krijgen bij verschillende boekmakers. Het gaat van 1,14 tot uh, 1,33 ongeveer. Um, in dit geval, bijvoorbeeld bij Unibet, dat is de grootste van Nederland, die hebben 1,25. Um, als je 100 deelt uh, door 1,25, dan komt daar een percentage van 80% uit. Dus in principe zegt Unibet, wij denken dat de kans 80% is dat Renault niet wint. Wat denk jij? Ja. En als jij denkt uh, dat die kans even groot is of groter... Hè, dus als jij bijvoorbeeld denkt dat die kans 95% is... dan is het heel interessant om op die quotering in te zetten. Denk jij dat de kans maar 50% is, dan zou die quotering dus 2 moeten zijn. Ja, ja. Dan, dan moet je hem niet spelen. Tot wanneer kun je inzetten? Um, nou, ik denk dat je ongeveer nog 3,5 minuten tijd hebt voor deze markt. Uh, doorgaans kun je ongeveer tot uh, 10 seconden voordat er uh, afgetrapt, uh, afgefloten, wat dan ook uh, ja. wordt, inzetten. Ja, dus, voordat uh, het, het begint waarop gegokt is, om maar zo te zeggen. Ja, wat wil je zeggen? Nou, voor de langere afstanden kun je vaak ook nog tijdens de wedstrijd zelf inzetten. Maar omdat de 50 meter uh, ja, natuurlijk een hele korte afstand is... Uh, kan dat nu vrijwel nergens, maar als je bijvoorbeeld uh, een 10 kilometer uh, hardloopwedstrijd hebt, dan kun je zelfs uh, uh, tijdens de wedstrijd nog inzetten. Ja, En dan kan dat onbeperkt? Uh, bij sommige boekmakers wel, bij sommige boekmakers niet. Ze willen natuurlijk ook weer niet, uh, niet al te veel risico lopen op. Uh, Kijk, als iedereen inzet op Chroma wie Jojo en die wint, uh, ja, dan, dan moeten die boekmeesters natuurlijk vreselijk veel uitkeren. Dus wat zij proberen is om zeg maar, op alle uitkomsten, dus op Kromo en op Veldhuis en op Gerasimenia noem, noem maar op, om daar een, een gelijk uh, risico op te lopen. Ja, ja, ja. Dus, uh, en in dat kader kan het zijn dat ze zeggen van, ja, hou eens even, je mag niet meer dan... 200, 2000, 1500, wat dan ook, uh, inzetten. Ja. Nog, uh, nog één vraag. Uh, wat is jullie referentie? Waar kijken jullie naar? Uh, want er zit natuurlijk een tijdsverschil in. Als jullie naar de televisie kijken in Nederland en wij doen, zitten hier in het zwembad... dan zijn wij misschien wel een seconde of zeven eerder dan jullie in Nederland. Ja, klopt. Uh, daarom is het courtside, zoals het heet. Dat is uh, ontzettend populair onder uh, mensen die het wedden wat serieuzer aanpakken. Uh, of het nou bij zwemmen of schaatsen of, uh, of tennis is. Uh, ja, dat kan jou inderdaad een uh, strategisch voordeel opleveren. Vooral bij uh, markten die, uh, die dus uh, terwijl de wedstrijd zich afspeelt uh, open blijven. Ja, dat, de, zijn de de dat zijn de bekende Chinezen die soms bij, uh, een paar jaar geleden bij tenniswedstrijden op de tribune zaten met een laptop. Uh, en dan dus voor hun ogen eerder wat zagen gebeuren dan uh, het bedrijf zelf waar gewet werd. Nou, dat, dat is een beetje een overtrokken verhaal. Want meestal werken die mensen gewoon bij uh, bedrijven die uh, data verzamelen. Uh, ja. En die weer verkopen aan bijvoorbeeld websites als wi.nl en uh, dat soort dingen. Dus die, die belsje dat daar, daar moet je niet altijd veel vol in doen, ja, zijn. Maar ja, ja. Uh, het kan zomaar zijn dat jij, als jij zo meteen op de tribune kijkt... dat je mensen ziet met een, uh, met een iPhone in hun handen uh, die gewoon uh, inplegen te bedden. Dat ja, kan. ja, duidelijk. Goed, uh, uh, we, wij zijn er klaar voor, jullie dus ook. Uh, dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan, succes. Dag. Ja, die finale om naar uit te kijken dus. Uh, Ranomi Kromowidjojo op jacht naar haar tweede olympische titel. In de halve finale is van de 50 vrij soms de beste tijd. Wanneer Veldhuis ging als derde tijdssnelste na de finale. Dat betekent dat de trainingsmaatjes vanavond zometeen grote rivalen zijn. Ze spraken gisteravond al over die strijd. En hun gevoel na de halve finales. Als eerste hoort u topfavoriet Ranomi Kromowidjojo. Ik ga ervoor. Ja, het was gewoon goed. Goede race. Uh... Ja, 50 meter kun je niet uh, een beetje spelen, kun je niet uh, rustig aan als bij de 100 Ik had wel een beetje het gevoel dat ik voorlag, dus het reed een beetje uit bij de finish. Maar uh, ja, deze tijd is het gewoon heel goed. En uh, ja, de rest is eigenlijk niet zo heel, heel snel. Nou, ik hield niet, hield niet echt veel in, uh, moet ik zeggen. Uh, maar uh, ja, een paar schoonheidsfoutjes Ik had, mijn start was een beetje vlak, dus ik kwam al boven en toen begon ik pas te zwemmen, dus... Ja, dat zijn toch dingen waar je. Ja, dat moet morgen allemaal wel goed gaan. Ja, ik verwacht in ieder geval dat de rest wel sneller gaat. Maar alleen sowieso. Ja, en dat moet ik het nog maar een keer doen, hè? Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. En. Uh, ja, dat uh, gevecht hebben <laughs> we natuurlijk al heel vaak gehad. En uh, ja, tot nu toe trek ik ze iedere keer aan het langste eind. Dus. Uh... niet dat we daar heel bewust over hebben, maar. ja, we trainen elke dag samen. En we zijn al jarenlang uh, elkaars concurrenten en uh, trainingsgenoten. Dat is niks nieuws en daar hoopte ik al op. En uh, zullen we zullen hem wel zien. Ja, een nou, is wel heel goed in vorm. Dus, uh, maar ja, we zullen zien. Ik ga er alles voor geven. Ja, dat waren ze allebei. En uh, op dit ogenblik, uh, Bob van der Tak, goedenavond. Goedenavond. Dan komen ze hopelijk het zwembad binnen voor de finale. Met misschien wel twee medailles voor Nederland. Hè? Dat uh, zou maar zo kunnen. In ieder geval is Kromo i de torenhoge favoriet... Ranomi is untouchable. Dat zijn de woorden van Brita Steffen, de titelverdedigster, de winnares van Peking van 2008. En dat zegt toch wel iets als een directe concurrent zoiets zegt. En Steffen is altijd heel reëel in haar commentaren. ...na afloop van races, dus die uh, heeft er echt wel kijk op. En die uh, voelt dat blijkbaar zo, dat Ranomi gewoon voor niemand te pakken is. Nou ja, we zullen het zien. Uh, de favorietenrol die heeft ze in ieder geval. Dat mag duidelijk zijn. Die had ze ook op de 100. Heeft ze helemaal waargemaakt. Maar op die 50 weet je het toch maar nooit. Ieder klein foutje kan fataal zijn omdat je niet meer de tijd hebt om het te herstellen. Daar is de eerste Nederlandse Marleen Veldhuis. Zij zwemt zometeen in baan drie. Als derde naar de finale gegaan in een tijd van 24.50. En dat kan nog wel een stukje harder, want de beste seizoentijd van Veldhuis is 24-32. En daar is Chromo Jojo, de topfavoriet, start het weer in haar geliefde, baan 4. Gisteren een nieuw persoonlijk record, 24-07. En dat beloofde veel goeds voor die strijd van zometeen. De andere finalisten, even in vogelvlucht, Jessica Hardy, de nummer 8 van de 100 meter vrije slag, Francesca Helsel. De nummer 6 van de 100 meter vrije slag, ze is getergd, de Engelse. Want ze was niet tevreden over die prestatie. En Helsel, laten we dat niet vergeten, zwom dit seizoen al is in dit bad. 24-13 is dus wel een gevaarlijke klant om erbij te hebben in zo'n finale. Hetzelfde geldt voor Alexandra Hera-Zimenia. Zilver op de 100 meter vrij. De Wit-Russische en altijd goed in finales. Verder zijn er ook nog Ariana Vanderpool poel Wallace uit de Bahama's. Daar komt ze het stadion binnengelopen. En in baan 8 Therese Alzhammer, de 34-jarige Zweedse. Ze is al bijna 20 jaar topzwemster. Was er al bij op het EK van 1993. En Alzheimer is de wereldkampioen van vorig jaar, maar niet helemaal fit. De afgelopen weken nekblessuren gehad. En het is de vraag of ze daar nog enigszins last van heeft. Als dat zo is, dan uh, zal het lastig worden voor haar om in de prijzen te vallen. Maar de start van de race die zit er aan te komen nu. Iedereen uh, heeft inmiddels zijn kleding, kledingstraining uh, uitgetrokken. En dan dus deze 50 meter vrije slag. De laatste 50 meter van de lange carrière van Marleen Veldhuis. En wordt... Dat beloont met een medaille en pakt Kromo Jojo weer goud. Dat is de vraag. We zien Brita Steffen in beeld. Nu nog regerend olympisch kampioen, maar dat kan over een halve minuut anders zijn. Want uh, langer duurt het natuurlijk niet. Binnen een 24 seconden dan weten we het. De start uh, zit er nu toch aan te komen, neem ik aan. De uh, zwemsters zullen gevraagd worden zometeen om op het startblok te gaan staan. Daar is het fluitsignaal al inderdaad en dan... Weer een spannende finale op de vrije slag bij de vrouwen. Na die grandioze avond afgelopen donderdag. Wat gaan we nu beleven? Veldhuis in baan 3. Chromo Bijoyo in baan 4. En. Het is bijna zover. Iedereen houdt adem in en ze zijn het water ingedoken. 50 meter vrije slag. Ranomi Kromu-Ijojo in baan 4. Veldhuis in baan 3 en de Nederlandse vrouwen doen het goed hoor. Ze doen het heel goed. Veldhuis gaat heel goed in baan 3. Kromu-Ijojo ligt ernaast. Kromu-Ijojo gaat er nu overheen. Het gaat weer gebeuren hoor. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Kromu-Ijojo weg naar nog een Olympische titel. Ja, ze doet het weer. Ze doet het weer. Wat een kanjer. Chromo is een kanjer. Twee keer goud in Londen. 24-05. De winnende tijd voor Ranomi Chromo Ijoyo. Geweldig, geweldig. En de omhelzing met Marleen Veldhuis. Die als derde aantikt in 24-39. En daartussen zit dan nog Francesca Helsel. Zij pakt het zilver. Maar Nederland heeft er twee medailles bij in één race. Dat is nog eens een productieve halve minuut. En Kromoui Jojo doet het weer sneller nog dan gisteren. Tweehonderdste, een nieuw persoonlijk record opnieuw voor Kromoui Jojo. Maar belangrijker dan dat natuurlijk is dat het weer goud is. En ze heeft het toch helemaal waargemaakt hoor. Favoriet zijn is één ding, maar het dan waarmaken is nog wat anders. En dat kan zij toch als de beste. Dat is toch wel ijzersterk. Van Ranomi Cromy Jojo. En een geweldig beeld zien we hier nu op de monitor. De omhelzing tussen Chromowy Jojo en Veldhuis. Ook nog een kusje van heer Azimena. Nou, dat. Uh... Krijgt ze dan op de koop toe, Marleen Veldhuis. Maar haar carrière eindigt dus met een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Winnende tijd, zoals gezegd, van Chromo Jojo, 24-05. Herasimena, oh, die pakt het zilver, 24-28. En Veldhuis het brons in 24-39. En Helsel wordt vijfde en geen tweede, dus voor alle duidelijkheid. Maar wat een moment weer voor Nederland. Twee medailles in één klap. Goud en bronzen bij dus. De teller uh, voor de Nederlanders staat nu op 8 en die Houtkamp in het atletiekstadion. Jij hebt zitten kijken, als ik goed geformeerd ja, ben, naar de halve finale 100 bij de vrouw. Deze zijn bezig. Ze zitten in de eerste serie. Een mooie eerste serie met onder andere Veronica Campbell-Brown. En het is een mooie tijd door 10.82 van Jeter. Carmelita Jeter, de wereldkampioene van de regerend wereldkampioen van vorig jaar. Zij wint, mooie tijd, 10-82. De eerste halve finale bestaat uit drie halve finales in totaal... waarbij de beste twee doorgaan. En de twee tijdsnelste, Carmelita Jeter, dus uh, 10-83. En Veronica Campbell-Brown ook uh, in de tien nog, 10-89. En op de derde plaats Santos uit Brazilië. Dus, eerste halve finale, we gaan nog meer kanjers krijgen zo dadelijk. Maar de eerste is gelopen, Jeter, voor Campbell-Brown en Santos. Het is zes over half negen, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier is Raymond Serré. Daders van geweldse en zedemisdrijven betalen nog maar nauwelijks schadevergoeding aan slachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers die een schadevergoeding toegekend hebben gekregen, krijgen sinds vorig jaar sowieso geld. Als de dader niet betaalt, dan keert het Centraal Justitieel Incassobureau het geld uit. In Syrië zijn 48 Iraanse pelgrims ontvoerd. Ze waren op weg van het vliegveld van Damascus naar een islamitisch heiligdom... toen ze door gewapende mannen uit een bus werden gehaald. Het is onduidelijk wie de pelgrims heeft ontvoerd. Syrië en Iran willen alleen kwijt dat het om terroristische groepen gaat. De kanelparade in Amsterdam is in een gemoedelijke en vrolijke sfeer verlopen, zegt de politie. Hoeveel mensen er precies op afkwamen is nog niet bekend... maar het waren er volgens de politie in elk geval meer dan de afgelopen jaren. Lisa Westerhof en Lopke Berghout zijn op de tweede dag van het Olympisch heiltoernooi in de 74 klasse opgeklommen naar de derde plaats. Westerhoofd en Berghout hebben nu 19 punten. Nieuw-Zeeland leidt met 15 punten, gevolgd door een Britse boot met 17 punten. En Nederland heeft er een gouden medaille bij. Ranomi Kromowidjojo joyo maakte net als op de 100 meter vrije slag haar favoriete rol op de 50 meter waar en eindigde in de finale als eerste. Marleen Veldhuis maakte het Nederlandse feestje compleet en won brons. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Laten we meteen maar even terugkeren naar het Olympische zwembad. Want uh, waarschijnlijk zitten toeschouwers bij te komen van die 50 meter vrij bij de vrouwen. Bob van der Tak. Ja, in ieder geval de Nederlandse toeschouwers. Want uh, daar wil je wel bij zijn, natuurlijk, bij uh, zo'n race. En uh, ik zei het al, een hele productieve halve minuut. Twee medailles erbij. Dus goud voor Chromomomij Jojo. 24-05, Verasimena op de tweede plaats. 24-28 en dan Veldhuis derde in 24-39. Niet eens zo'n super tijd van Veldhuis. Maar het is goed genoeg voor Brons. Want ze houdt uh, 700ste over op Brita Steffen. De uittredende olympisch kampioen die als vierde is aangetikt. Helsel vijfde, Alzheimer zesde, Hardy zevende en Vanderpool, Wallace achtste. Dat is dan de complete uitslag. Maar uh, ja, wat een uh, fraaie race was dat. en Wat een fraaie omhelzing tussen Kromoie, Jojo en Veldhuis. Die uh, dagelijks samen trainen in Eindhoven. In ieder geval tot nu toe. Dat zal uh, na de zomer natuurlijk anders zijn. Als Veldhuis in ieder geval gestopt is. En wat Kromo Jojo gaat doen, daar is er tot nu toe redelijk vaag over gebleven. Dus dat moeten we nog even afwachten. Overigens Kromo Jojo. die is nog niet klaar hoor hier in Londen. Want over een klein half uur, dan zien we er nog een keer in actie. Namelijk in de finale van de... 4 keer 100 meter wisselslag, Estafette. En dan uh, gaan we kijken wat de Nederlandse ploeg kan doen. Ik denk dat de brons het maximaal haalbare is. En met zo'n uh, super zwemster als Chromo Igioio, uh, weet je het maar nooit wat er dan gebeurt, natuurlijk. Het nieuws zijn binnen- en buitenland, het EK Voetbal, de Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds, de Radio 1 Sportzomer van 2012. de kant, want uh, de 100 meter tweede halve finale staat op het spel. Uh, in die houtkamp in het Atletiekstadion. Ja, prachtige halve finale. Met uh, Alison Felix, acht keer wereldkampioen. Drie keer op de 200 en vijf keer op de 4x100. En dus ze is ook nog Olympisch kampioen op de 4x400. We hebben de regerend Olympisch kampioen van de 100 meter. Fraser Price. Shelley en Fraser Price uit Jamaica. En we hebben de re, uh, regerend Europees kampioen. Op de 100 meter in Helsinki, pas geleden uit Bulgarije, Yvette Lalova. En uh, verder natuurlijk ook nog wel wat andere aardige dames. Maar dit zijn uh, de, de besten waar we op gaan letten. 10:83 was de winnende tijd van uh, Carmelita Jeter uh, in uh, de regerend wereldkampioen in de eerste serie. En nu dus de tweede halve finale, uh, vreemd genoeg, uh, altijd uit uh, drie reeksen bestaand waarbij de eerste twee in elke serie en de twee tijdsnelste vanavond later vanavond de finale gaan lopen. Een leuke uh, uh, pittige Jamaïkaanse. Fraser Price in baan 6. Negen verschillende nationaliteiten in elke halve finale. Dat is wel uh, grappig, dat gebeurt niet vaak. En nu dus... Uh, de tweede halve finale. 80.000 mensen. Waaronder David Cameron. De premier van Engeland. In het stadion. Zien dat het even heel stil wordt. En horen dat het heel stil wordt. Want de start is nakend. Daar is de start. En ze zijn goed weg. Heel veel flitslampjes. Uh, en dan kijken we meteen naar uh, Fraser Price. Die heel goed gaat. En eigenlijk al. Uh... Zoals Bolt dat ook kan, kan uitlopen. En zij gaat naar de finale samen, dat is al zeker, met uh, Alison Felix. En de tijd, ja, 10.86. Weer dik onder de 11 seconden. 10.86, winnares Shelley en Fraser Price in de tweede halve finale. Uh, we hebben trouwens al uh, wat andere aardige dingen. Gezien, de 400 hoorden. Waarbij de oudjes het uitstekend doen. En oudjes natuurlijk in dit geval met zeer veel respect. Want Felix Sanchez uit de Dominicaanse Republiek door naar de finale. Kulsen, Sanchez is trouwens 34. Kulsen van Puerto Rico is door naar de finale. Dat zijn eigenlijk de mensen die je mag verwachten. En ook Angelo Taylor, de Amerikaan van 33 jaar, door naar de finale. We hebben nu twee halve finales 100 meter gehad bij de vrouwen. Straks de derde. Goed, um, de 50 meter vrijfinale hebben we dus gehad met Ranomi Kromenwijojo... die zometeen nog een keer in het water komt om 7 minuten over 9... bij de 4 x 100 meter uh, wissel. Um, na de 100 vrij was ze vandaag op de 50 vrij, dus opnieuw de snelste. Maar alleen Veldhuis die completeerde de, het Nederlands succes door brons te pakken. En Martin Vriesema ving haar zojuist op. Gefeliciteerd Marleen, uh, zenuwslopend, een bronzen medaille Hoe spannend vond jij het? Nou, eigenlijk vond ik de hele dag op zich best wel spannend toen mocht het wel gebeuren. En toen ik daar stond, dacht ik, oh, ik heb er zin in. Dus uh, ja, het was eigenlijk niet, uh, niet zo heel spannend. Uh. Het moment van aantikken en het besef, ik heb brons. En dan? Ja, eerst, ik zag het niet zo goed. Eerst dacht ik dat ik vijfde was. Vijfde? Ja, die baan naast mij was vijfde. En toen, nou ja, dat duurde even en toen zag ik Renault 1 één en ik drie nog. Ja, ik, gewoon, ja, ik uh, ben gewoon heel blij. Kan ik me iets meer voorstellen? Prachtig om te zien dat jullie elkaar daarna opzoeken. Was dat alleen maar gillen of, of zeg je nog iets tegen elkaar? Nee, we hebben niets gezegd. Alleen maar gillen, alleen maar blij. Ja, ja. Je doet dit in je laatste race. Ja. Uh, ja, hoe... wie wil mijn wat hebben? Ik? Ik heb hem niet meer nodig. Nee, ja, het is, uh, ja, dit is uh, de beste afsluiting die ik me kan wensen voor mijn carrière. En uh, ja, ik ben echt heel blij. Stond er in die zin uh, meer spanning op dan normaal? Dat kan ik me wel voorstellen. Nou ja, het gaat wel door je hoofd, maar ja, aan de andere kant uh, ja, weet ik dat, dat, dat dit mijn laatste race is. Dat wist ik twee jaar geleden ook al wel. En, uh, ja, ik heb uh, twee jaar geleden een plan gemaakt. En, uh, ja, eerst heb ik me gekwalificeerd voor de Spelen en de finale gehaald. En nu heb ik een medaille. En uh, ja. ja, dat is wel heel gaaf. Had je nog het gevoel, heb ik je ook eerder gevraagd, maar dat je Dranomi nog een beetje lastig zou kunnen maken, want zij is zo in vorm. Had je die ambitie nog? Ja, goed. Kijk, je gaat natuurlijk die finale in om te winnen. Ik bedoel, ja, anders dan win je zeker niks. En uh, ja, verder heb ik me daar, daar niet echt over nagedacht. Ik heb heel goed gekeken naar de, naar de race van gisteren. Ja, dat die, gisteren zwom ik eigenlijk iets te rustig. Ja, dat, dat moest allemaal wat ja, met meer passie, zeg maar. Nou, dat heb ik nu gedaan. Wat ben je nou het meeste trots op, gezien het moeder worden, de rentree? Is er iets wat er uitspringt? Nou, ik ben eigenlijk het meeste trots op. Ik heb nu drie spelen gedaan. En uh, ja, ik heb natuurlijk uh, nu alles bij elkaar weer vier medailles gewonnen. Ja, het heeft me best wel moeite gekocht pas om in de finale echt te doen wat ik moest doen. En uh, ja, dat, uh, na tien jaar ervaring uh, is het in ieder geval het resultaat. Dus uh, ja, dat is gelukt. En daar ben ik denk ik het meest trots op. Ja, natuurlijk heb ik de afgelopen jaren heel hard gewerkt om uh, fit te worden na mijn zwangerschap. Um, maar ja, dat mentale stukje, dat, ja, dat is, uh, is denk ik toch een, wel de grote overwinning. Marleen Veldhuis pakt brons in haar laatste race. En die houtkamp, de derde halve finale bij de 100 meter voor vrouwen. Ja, de dames zijn zich aan het uh, gereed maken voor deze halve finale. Overigens vanavond uh, nog wel wat finales. Onder andere van de 100 meter bij de vrouwen. Dat is de laatste finale vanavond om uh, uh, 5 voor 10 Engelse tijd, 5 voor 11... Uh, is dat uh, in uh, Nederland de 10 kilometer om kwart over negen, Engelse tijd kwart over 10 Nederland. Met onder andere Bekele en Vaar, Movera de, de belangrijkste kanshebbers. En we hebben nog het uh, verspringen en het discus werpen verspringen bij de mannen met twee Engelsen die uh, daar misschien wel in de medailles gaan. En het uh, discuswerpen bij de vrouwen. En we hebben natuurlijk nog twee Nederlandse in actie vanavond bij de Meerkamp. Het afsluitende onderdeel, de 800 meter. Respectievelijk staan zij daarin... Uh, uh, Achttiende, nee, 12e en 13e. Uh, en uh, ja, dat uh, is uitstekend hoor, als ze 40 meedoen. Maar nu gaan we kijken naar die derde halve finale. Met in de baan onder andere Miriam Soumaret. Dat is een Française. Uh, twee jaar geleden in Barcelona bij de Europese kampioenschappen won ze van elke kleur een medaille op de sprint. Ze werd Europees kampioen op de 200 meter toen. Heel verrassend allemaal. Uh, ook aanwezig Tiana Madison. En dat is een hele rare. Die heeft in 2005 het wereldkampioenschap gehaald. De werd ze wereldkampioen in 2005, zeven jaar geleden bij het verspringen en is nu sinds uh, van 30 augustus 87. Dus nog uh, helemaal nog niet zo oud. Uh, 27 bijna. Uh, staat ze in de halve finale bij de 100 meter op de Olympische Spelen. Daarin staat ook. En dat is de belangrijkste dame. Die heeft al uh, 10.94 dit seizoen gelopen. En 10.75 als beste tijd. Karen Stewart van Jamaica. Zilver al gewonnen op wereldkampioenschappen. En op de Olympische Spelen. En een Duitse ook nog in uh, baan 9. Verena Zeiler. Een uh, redelijk snelle Duitse. Maar nog nooit onder de 11 seconden geweest. Want ook hier geldt dat. Het sprintgeweld, toch met name van de donkere dames, uh, moet komen. Eens kijken wat uh, we hier voor tijd gaan zien. We zagen binnen de tijd in de eerste halve finale van 10:83, 10:86 in de tweede. En nu wordt uh, Tiana Madison uh, voorgesteld. Een uh, hele ranke, uh, maar zeer uh, appetijtelijke dame om uh, ook naar te kijken. Dat is toch ook wel een voordeel bij de sprint. En uh, Oka. Hoe zeg je dat? Oka -Bade. Blessing Oka uit Nigeria. 10'93, dit jaar gelopen. Goede snelle sprinster. Net als Karen Stewart die nu hier in dat uh, ongelooflijk gezellige en volle stadion wordt voorgesteld als voorlaatste. En Verona Zeiler als uh, laatste. Alweer uh, uh, ook uh, 26 en een uh, zeer goede sprinster. Maar zal in dit geweld toch uh, waarschijnlijk een beetje ten onder gaan. Het wordt weer stil in het stadion. Dat hebben ze geoefend vooraf. Dat op het moment dat de speaker zegt dat iedereen stil moet zijn. Dat gingen ze echt oefenen zonder dat er ook maar een atleet in de baan was. Werd iedereen stil. En nu gebeurt dat dus. En op het moment dat het startschot dan klinkt. Dan zie je duizenden en duizenden flitslichtjes. En een orkaan van geweld. Morgenavond tegen 11 zal het nog veel en veel gekker worden. Met Bolt en Blake. Maar nu dus de derde halve finale bij de dames 100 meter. Ze zitten er klaar voor. De handen gaan achter de startstreep. En dan zegt de starter, wilt u zich gereed maken? Olympisch record, Florence Griffith, Joyner. Ook het wereldrecord van haar, dat wordt niet bereikt, dat is zeker. Ja, het is een mooie halve finale, want er wordt hard gesprint en de Amerikaanse lijkt het mij te gaan winnen. Is het de Amerikaanse? Nou, het is Stuart dan, net op het, of blessing, blessing ook baarde die net op het laatste moment haar borst over de finishlijn duwt voor Tiana Madison. De winnende tijd, 10-92. Het belooft wat voor vanavond, later vanavond, de finale van de 100 meter. Bob van der Tak in het Olympische zwembad. De finale bij de 1500 meter voor mannen. Ja, en dat is het domein van Sun Yang die nog wel even de schrik van zijn leven kreeg voor de race. Want uh, er was blijkbaar toch weer wat mis met dat startblok. We hebben eerder al dat rare moment gehad met die Bria Larsen. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren op die 100 meter schoolslag. Die zomaar ineens uh, voordat er gestart werd het water indook. Dat deed Sun Yang nu ook. En blijkbaar is het piepje afgegaan dat ook in het startblok zit. Want dan gaat er een geluidje. Maar dat moet natuurlijk pas afgaan op het moment dat de mannen of vrouwen daadwerkelijk het water in moeten. En Sun Yang werd dus niet gedisqualificeerd, net zoals Bria Larson, En is nu bezig aan een geweldige race, de Chinees. Want uh, hij gaat niet alleen winnen, want hij ligt een straatlengte voorsprong op de concurrentie. Op Ryan Cochran uit Canada en Osama Melouli uit Tunesië. Maar hij ligt ook een straatlengte voor op de gele lijn van het wereldrecord, die ik hier op de monitor zie. En dat wereldrecord gaat dus opnieuw verbroken worden door de Chinees. Deed hij vorig jaar ook al op het wereldkampioenschap in eigen huis in Shanghai. Toen verbrak hij het... Uh... 10 jaar oude record van Grant Hackett. De Australier die jarenlang uh, dit nummer, of in ieder geval ook de, de andere lange nummers, zoals de 800 meter, heeft uh, gedomineerd. En. Uh... Sun Yang, dat zou wel eens de nieuwe Grant Hackett kunnen worden. Want hij is nog maar 20 jaar en hij is zoveel sterker dan de concurrentie. En zou het dan toeval zijn uh, dat hij ook dezelfde trainer heeft als Grant Hackett? Want daar komt dat misschien wel door. Dennis Cotterell, de zwemprofessor uit Australië... die heeft na Grant Hackett nu dus weer goud in handen. Deze Soen Yang, hij is uh, al aardig uh, op dreef op streek richting de uh, finish. Nog een minuut of twee moet hij zwemmen, de Chinees. En dan heeft hij weer een... Een gouden medaille binnen nadat hij ook al de 400 meter hier won. En ja, er is eigenlijk weinig spanning voor de eerste plaats. Om de tweede plaats zou misschien Meloli Cocker nog kunnen gaan bijhalen. De Canadees in baan drie, afkomstig uit Victoria in British Columbia... heeft nog wel een... Uh... Nou, lengte voorsprong op de Tunesier, maar dat is nog niet zo dat het al helemaal beslist is. Uh, om het goud is het wel beslist. Sun Yang gaat uh, geen enkele moeite hebben om deze race te winnen. En hoeveel gaat dat wereldrecord dan aangescherpt worden? Dat is uh, natuurlijk een interessante vraag. Komt zelfs de barrière van de 14.30 dan al in zicht? Dat zou helemaal uniek zijn. We gaan richting de 1350 meter... En uh, Sun Yang is daar in 13.08.39. Cochrane keert als tweede, Meluli als derde en nog 150 meter te gaan. Maar het podium staat wel vast, want de mannen daarachter zijn op ruime achterstand gezwommen. Sun Yang in een uh, mooie stijl zwemmend. Deze super Chinese zou ik bijna zeggen. die. Uh... De eerste Chinees ook gaat worden op deze manier die Olympisch goud wint op het langste nummer in het zwemmen. Nog 100 meter te gaan. Dan gaan we kijken naar de tussentijd. 13, 37, 53. En dan zit hij 2,5 seconden onder het wereldrecord. Die kaapt van de 14, 30. Die gaat hij dan niet halen. Maar dat uh, is dan maar voor volgend jaar, zullen we maar zeggen. Want uh, dit is natuurlijk ook al een fantastisch wereldrecord dat hij gaat zwemmen. Sun Yang trainend dus in Australië bij Dennis Cotterell En achter hem gaat Cochrane nog last krijgen met Melouli Als hij niet een beetje doorzwemt, de Canadees, die zou graag natuurlijk het zilver pakken. 1450 meter. Sun Yang is er bijna dus. Moet nog 50 meter zwemmen. Het publiek staat op de banken in het Aquatic Center voor weer een wereldrecord. Dat gaat sneuvelen. En weer een gouden medaille voor China. En let op Melouli daar hoor. In baan 5. Die zet nog even de aanval in op Cochrane, maar dat is uh, allemaal niet aan Sun Yang besteed. Die is nu bij de finish en het nieuwe wereldrecord is 14.31.02. Dan heeft hij toch nog heel hard gezwommen op die laatste 100 meter. En wie wordt er dan tweede? Dat wordt Cochrane toch. Hij houdt het vol ondanks de aanval van Meluli. Die heeft hij afgeslagen en zo is dit het podium. Sun Yang, Cochrane en Melouli. Maar wat een geweldige... De zwemmer is dit, deze 20-jarige Soen Yang. Weer een nieuw wereldrecord op de 1500 meter. 14 31, 02 Ja, en dan de Nederlandse baanwielrensers Die werden zesde bij de ploegenachtervolging. Vera Koedoder, Amy Pieters en Ellen van Dijk verloren in het Velodroom. De strijd om de vijfde plaats van Nieuw-Zeeland. Het hoogst haalbare. Ellen van Dijk. Ja, dit moment wel. We hebben naar ons uh, vermogen gepresteerd nu, denk ik. En uh, ja, ik zal er geen feest voor organiseren dat we nu festen zijn geworden. Maar ja, het is voor nu uh, was dat gewoon het hoogste haalbare. En uh, ja, daar zijn we dan nu tevreden mee. Nou, er zat gewoon niet meer in? Nee, uh, de verschillen zijn uh, nog niet zo dadig. Ja, met nummer één wel uh, wat Engeland hier doet, zegt ongelooflijk. Maar met nummer drie is het verschil niet zo dat er echt uh, helemaal geen hoop is voor de toekomst of zo. Maar ja, ja op dit moment hebben we dat niveau gewoon niet. Dat is zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Je hebt het al even meteen al over de toekomst. Daar zit de toekomst in, in dit team. Ja, nou ja, er, moet wel, er moeten wel dingen gebeuren. Wil je daar nog echt, uh, echt mee meedoen? En, uh, ja, uh, ik weet niet uh, wat nu precies de plannen gaan worden. En hoe we dat gaan doen uh, richting eventueel een volgende speler. Maar dat is nog heel ver weg. Dus uh, daar heb ik eigenlijk überhaupt nog niet over nagedacht. Je staat nu aan het einde hier van een week fietsen. Je hebt de wegkoers gereden, de tijdrit gereden. Je hebt hier in de ploegachtervolging gereden. Hoe kijk jij nou terug op, jou, uh, op jouw toernooi? Uh, nou, ik denk dat ik in goede vorm was. Uh, ja, ik hoop natuurlijk op een uitschieter. Maar als ik heel realistisch ben, dan had uh, ja, ik gewoon niet zomaar kans op een medaille. Dan had er gewoon echt iets heel bijzonders moeten gebeuren. En dat is niet gebeurd, maar uh, ik heb hier wel uh, echt een goede vorm bereikt. En uh, ik denk dat ik voor nu gewoon uh, tevreden mag zijn. Nou, dus je vertrekt toch met een goed gevoel? Ja, zeker. Het was natuurlijk heel mooi om uh, iets bij te kunnen dragen. Marianne de gouden medaille. En, uh, de tijdrit uh, heb ik denk ook goed gereden, alleen de, ja, de plek vond ik gewoon uh, teleurstellend, de plaats waar ik op eindigde. En de ploegachtervolging, uh, ja, een beetje hetzelfde verhaal. Dus ook, uh... Ja, goed gegaan, denk ik. Maar niet, uh, niet de uitschieten waar we op gehoopt hebben. Ellen van Dijk was dat. Nee, uh, ze had er misschien uh, meer van verwacht. Nou, en in ieder geval meer uh, op gehoopt. Nou, ze was heel goed vanmiddag, hoor. Ja? Ze nam de ploeg echt op, uh, op sleeptouw, op de wielenbaan. Dat is prachtig om te zien. Dus ze is uh, kritisch op zichzelf, om maar zo te zeggen. Ja, maar ook wel tevreden, begrijp ik. Ja, uh, goed. Uh, waar staan we? We staan uh, Goud, op... Uh, rond. Uh, ja, zeker. Ik bedoel eigenlijk meer de tijd. We zitten op twee minuten voor negen. Even kijken, even het spoorboekje, zometeen... Uh, Nederlandse deelname in het zwembad. Zeven minuten over negen, de x 100 vrouwen. En dan om drie minuten voor half tien... de 4 keer 100 meter wissel bij de mannen. Uh, je weet nooit hoe het gaat. Uh, wie weet zit er wel een onverwachte medaille in. Ja, Ranomi Komu komt dus weer in actie. Uh, iets meer dan een half uur naar de uh, gouden plak. Ja. Eens kijken hoe dit afloopt. Uh, ze krijgt wel hulp van drie andere vrouwen, dus uh, wie weet... Goed, zo meteen naar het NOS Nieuws. Gaan we het allemaal zien. Na het NOS Nieuws van uh, 9 uur. Gaat het zo. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Dan komt-ie. De Nieuws en Sportquiz. Goed antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal gesteld worden. Elke dag tijdens de Radio 1 Sportzomer rond de klok van kwart over één. Een fragmentje. Wie is hier aan het woord? De Nieuws en Sportquiz. Ik denk de schermen, maar ik ben zijn naam kwijt. In de Radio 1 Sportzomer. Pas. Het Nieuws van alle kanten.